en iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat natuurlijk met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En vandaag een aangepaste uitzending, want het is vandaag eerste kerstdag. En uh, dat betekent een uur lang alleen maar mooie oud-Hollandstalige liederen, liedjes. En uh, het eind van het programma wijken we daar een klein beetje bij af... Met wat recente kerstplaatjes. En u hoort het aan mijn stem. Mijn stem laat uh, me een beetje in de steek. Dus ik, uh, ik uh, ga zo min mogelijk praten. Want ik heb behoorlijke keelontsteking. Maar uh, we gaan zeker het programma voor u maken. Als opening. André van Duijm, met Vaak droom ik van een witte kerstfeest. Onderweg zo meteen Heintje. En ook Mieke. Maar is Heintje met een uit 1969 een kersthit. Wel te verstaan. Morgen zal het kerstmis zijn. Morgen zal je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 Ons kleine paradijs. Vader leest een kerstverhaal en we luisteren allemaal. Moeder zal weer zelf gaan bakken. Weet dat het iets lekkers wordt. Ik heb zo de smaak te pakken en dan kom ik niet stuk. Blokt mijn hart vol dankbaarheid Want mijn ouders die bezorgen mij toch maar een fijne tijd Thuis de mooiste plek op aarde, Thuis vind je een eind Ze is onzicht, waar ze blijft. Stort in onze oren, daar in een stal in Bethlehem. Werd onder sterren een kind geboren, houdt goede moed, vertrouw op Ik weet het zeker, heel mijn leven was echt een zegen. Ach, als jij, voel ik me eens zo blij. Hé, hey, wij je mee in mijn oude schredenste twee. Wie is zijn wij dit jaar? Nog een gelukkig paar. Wat zie ik daar? Wat zie ik daar? Wat zie ik op een pad? Ik zie het al, ik zie het al, het is een lieve schat Ik vroeg spontaan om mee te gaan, toen zei ze dat is goed Nu rijden wij als een kind zo blij, een zo groen Hé, hey, rij je mee in mijn alle met z'n twee Want met zo'n schat als jij, voel ik me eens zo blij Hé hey. Wie weet brengt deze reis voor onze paradijs, hé! Hey! wij je mee in een aardig steen met z'n tweeën, want met zo'n schat als jij, voel ik me eens zo blij, hey!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 Thank you. Gezichten, de sneeuwman lacht en alles doet mee Vrolijke mensen, goede wensen, kaarsen branden, hevende handen Het is door de eeuwen een altere vrein, het zal weer vrolijk kerstfeest zijn Rinkelende bellen, kinderen vertellen van de nieuwe kerstman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 Leven als muziek.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 Voor jou, die dagen zo somber en grauw, een kerst zonder uitzicht. Niemand leeft met je mee. Je zoekt dan dat ja, troost in het café. Een kerst zonder huiselijk verloor. Dat kom je als mens veel te kort. Een kerst zonder boom, rode klei. Dat kan van die kerk kerstfeest zijn. Als nacht zo koud blijven daar. Je dwalt in gedachten, je weet niet waarheen. Het maakt ook niets uit, want je bent toch alleen. Een kist, zonder hoop in je hart. Je voelt je zo triest en verhaal. Dan is voor mij We Lichtjes branden, heel de stad is weer versierd. De kerstman staat voor iedereen paraat. Het is kerst in alle landen, overal wordt het gevierd. Dan weet je dat er nog iets moois bestaat. Rond de kerstboom de cadeautjes liggen klaar en opa die vertelt een kerstverhaal. De kleintjes die genieten, het is weer net als ieder jaar. Het is een feest voor ons allemaal. All right. Besef je meer dan ooit? Kerstfeesthuis, dat vergeet je nooit. Het mooiste. Zij snijdt de kerstkrans aan, dan bezuif je meer dan ooit. Kerstfeest thuis, dat vergeet je nooit. Het mooiste kerstfeest, hier je toch alleen, in je ouderhuis, bij je moe. Der Mond allein Na na na na Na na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 He'll learn all awesome. Tijd vergeet. Ik zal nooit een mooier kerstfeest weten dan bij in de Kijk het nieuw. Kom mee naar buiten, er zit ijs op de ruiten. Je kleed je goed aan, dan kunnen we gaan. Samen door het Witte Wonderland. Overal geven mensen aan elkaar de beste wensen. Ze zeggen ga mee, we gaan met z'n twee. Samen door het Witte Wonderland.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 Net zo'nzelfde stem. de lopen uur hoorde u alleen maar mooie oud-Hollandse kerstliederen. En uh, ja, u heeft mij eigenlijk alleen maar als opening gehoord. En uh, nu aan het einde, aangezien ik behoorlijke keelontsteking heb... Uh, en uh, mijn stem erg uh, slecht is en ik ben niet helemaal goed te passen... Uh, heb ik u alleen maar de muziek laten horen. U hoorde André van Duin met de kerstmedley. En ook Johnny Jordaan hoorde u met kerstmers in de Jordaan. Manker kwam nog voorbij. En uh, u heeft de havenzangers gehoord, Annie de Reuver. Willy en Wilke Alberti. En uh, aan alle mooie dingen komt ook een eind wat betreft dit programma. Uiteraard nog veel meer kerstmuziek de komende dagen op CFM Zandvoort. Vandaag eerste kerstdag en morgen natuurlijk tweede kerstdag. Hoort u ook genoeg kerstmuziek. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. André Hazes. Met kerst ben ik alleen. En daarachteraan hoort u nog uh, de zoon van André Hazes met zijn nieuwste hit. Deze kerst ben ik bij jou. Ik wens u nog een hele fijne kerst... Hele fijne dagen uiteraard en een, een heel goed uiteinde. En misschien tot volgende week dinsdag en anders tot uh, volgend jaar. En als het programma gemist heeft, aanstaande zaterdag, wordt het programma nogmaals herhaald. Dus uh, ik denk dat het bestuur ermee akkoord gaat dat we nog kerstmuziek draaien, anders hoort u. Uh, als maken we gewoon even een ander programma. Het is nog een hele fijne week, fijne dagen, ga ik zeggen. Tot ziens. De ramen zijn beslagen, de verwarming staat op 6.